6 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ridderorde voor gouden medaillewinnaars. Ook CDA wil af van langstudeerboete en walvis gezien voor de haven van Rotterdam. In de ridderzaal zijn de gouden medaillewinnaars van de Olympische Spelen geridderd. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen, Turner Epke Zonderland en Maartje Pouwen en coach Max Kaldas van de hockeyvrouwenploeg... werden benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De rest van het hockeyteam krijgt later een lintje in de eigen woonplaats. Ook zwemcoach Jaco Verharen werd geridderd. Ranomi kromovic jojo en Marianne Vos hebben al een lintje... en kregen daarom nu een speciaal beeldje... In de toespraak feliciteerde premier Rutte de sporters... en buiten de ridderzaal werden ze door honderden mensen toegejuicht. Ook het CDA wil af van de boetes voor studenten... met een studievertraging van meer dan een jaar. De boete moet worden betaald door de onderwijsinstelling... en niet door een student, zei CDA-leider van Haarsma Buma... in een lijsttrekkersdebat. De langstudeerboete is een maatregel van het kabinet Rutte. Ook Rutte's partij, de VVD, pleit voor het afschaffen van de boete. In het debat zeiden PvdA, D66 en GroenLinks... dat ook zij vinden dat de langstudeerboete moet verdwijnen. Bij een bomaanslag in Afghanistan zijn 28 mensen om het leven gekomen... en 70 gewond geraakt. De aanslagen waren in het zuidwesten, in Zaranj, waar het normaal gesproken rustig is. In het centrum van de stad liet iemand een bomgordel ontploffen. Vrijwel tegelijkertijd nam de politie en andere delen van de stad twee verdachten onder vuur, waardoor de explosieven die ze bij zich droegen ontploften. Gisteren werden in de Afghaanse stad enkele mensen opgepakt die verdacht worden van de voorbereiding van terreuraanslagen in de regio. Hulpdiensten in Iran hebben twee overlevenden onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn door speurhonden gevonden en ze zijn gezond, melden de staatsmedia. Iran werd zaterdag getroffen door twee aardbevingen. Zondagavond melden de reddingsdiensten dat ze de zoektocht naar overlevenden hadden gestaakt. Maar nu zijn toch overlevenden onder het puin vandaan gehaald. Bij de aardbevingen kwamen zeker 300 mensen om het leven. Ongeveer 20 dorpen werden verwoest. 50.000 mensen zijn dakloos geraakt. Verder zijn wegen onbegaanbaar en zijn er problemen met de elektriciteitsvoorziening. Iran heeft opnieuw laten weten dat buitenlandse hulp welkom is. Bij een aanrijding tussen een geldwagen en een personenauto is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde op de N36 bij Beerserveld in Overijssel. De personenauto kwam door onduidelijke oorzaken op de verkeerde weghelft. De passagier kwam om het leven, de bestuurder is zwaar gewond. Ook mensen in de geldwagen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Volgens de politie was het ongeluk bij Beerserveld geen overval. De politie stopt met het inbeslag nemen van opgevoerde brommers. Mensen die worden betrapt moeten hun brommer in de originele staat terugbrengen. En voor de zekerheid neemt de politie het kentekenbewijs in beslag. Dat krijgt de eigenaar terug als die met zijn herstelde brommer op het bureau is langs geweest. En de spullen voor het opvoeren heeft ingeleverd. Als de brommer niet binnen twee weken is hersteld wordt het kentekenbewijs geschorst. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dankzij die nieuwe werkwijze kunnen landelijk 75 agenten hun tijd aan andere dingen besteden. Omroep Max heeft het commissariaat voor de media gevraagd een tv-gids te mogen beginnen. De omroep denkt dat er grote behoefte is aan een omroepmagazin voor 50-plussers. De omroep wilde volgens directeur Jan Slachter al sinds de oprichting een eigen omroepgids. Maar dat duurde even omdat Max eerst voldoende leden en een definitieve status in het bestel wilde hebben. Max heeft toestemming van het commissariaat voor de media nodig... om de programmagegevens in de gids te mogen afdrukken. Zodra die er is, kan het magazine worden gelanceerd, zegt de omroep. De walvis die vanmiddag de Rotterdamse haven wilde binnenzwemmen... is terug naar Open Zee. Een patrouillevaartuig van het havenbedrijf... heeft het dier met getoeter weggejaagd uit de vaargeul. Het patrouillevaartuig maakte eerder op de dag foto's van het dier... dat rondzwom in de monding van de Nieuwe Waterweg. De bultrug, van 8 à 9 meter lang... maakte volgens het havenbedrijf een levendige indruk. Eind mei werd er ook een bultrug gezien tussen Texel en Vlieland. En mogelijk is dit hetzelfde dier. Dan is het weer nog vanavond nog een enkele bui. Vannacht is het droog. Morgen weer veel zon en 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag en in de avond regen en onweersbuien. Na morgen blijft het warm met veel zon en slechts een enkele bui. In het weekend op grote schaal tropische temperaturen rond 30 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ondanks de vakantie zorgen een paar flinke buien voor aardig wat files. De meeste staan in de Randstad, maar vooral in het midden van het land... bij Arnhem en op de Veluwe. Het wordt geleidelijk aan wat minder. Een paar opvallende zaken. Op de A10 West naar Zaanstad staat 5 kilometer verder voor de Koentunnel. Na een ongeluk, de rijstroken zijn weer vrij. Het rijdt nog langzaam op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... tussen Harderwijk en de Afrit Epe. En u hoort het al in het nieuws. De N36 Almelo Dedemsvaart is in beide richtingen dicht tussen Westerhaar...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 Zes over zes, goedenavond. Onrust in Frankrijk, doorlopend gesputter van de Europese economie, een overgelopen premier in Syrië. We hebben het allemaal, maar we beginnen in Utrecht bij studenten en de politiek op weg naar de verkiezingen. De langstudeerdersboete is nog maar net ingevoerd, maar hij lijkt ook gauw weer te verdwijnen. Studenten die langer dan één jaar vertraging oplopen, krijgen per 1 september 3000 euro boete. Een maatregel die ingevoerd is door het kabinet Rutte. Maar ook de partijen uit dat kabinet vinden het nu eigenlijk geen goed plan meer. Wilma Borgman, dat gaat wel heel snel. Hoe komt dat zo? Nou, dat mag je wel zeggen. Dat bleek allemaal, Tim, vandaag bij dat lijsttrekkersdebat in Utrecht... waar vijf lijsttrekkers praten over hoger onderwijs. En natuurlijk tegenover een plein met een heleboel studenten... is dat wel het moment en de plek voor welke lijsttrekker dan ook... om een stap te zetten die ervoor zorgt... dat die gehate langstudeerdersboete niet wordt ingevoerd. En dat deed Siebrand Buma van het CDA dan ook hier vanmiddag. En dat was toch wel een heel opmerkelijke stap van het CDA. Want tot nu toe was het CDA voorstander van die boete... Het CDA was ook onderdeel van het kabinet dat die boete heeft ingevoerd. Maar net als eerder al de VVD, de andere coalitiepartner, zegt het CDA nu ook bij nader inzien is dat toch niet zo'n hele goede maatregel. Die 3000 euro boete voor studenten die wat langer over hun studie doen. En dus nam op die manier ook CDA-leider Buma afstand van die langstudeerdersboete. Wat mij betreft gaat de langstudeerboete voor studenten verdwijnen met de anderen, want we kunnen dat gezamenlijk regelen. Ik heb daarbij wel een vraag aan de collega's. En dat is of zij dan ook bereid zijn om met mij te zorgen dat daarvoor in de plaats niet een veel slechter stelsel komt. Namelijk een leenstelsel. Een leenstelsel dat sociaal heet, maar dat je in werkelijkheid opzadelt met een boete van 13.000 euro op de dag dat je afstudeert. Nou, de langstudeerboete is dus van tafel. Dat is interessant, het debat is nog geen tien minuten begonnen... en we hebben het eerste resultaat binnen. Maar nou naar de toekomst toe. Want de heer Buma heeft gelijk als hij vraagt... hoe gaan we dan op een goede manier het onderwijs blijven financieren? En een goede manier is een eerlijke manier, een rechtvaardige manier... en een manier die het hoger onderwijs verbetert. En dan voldoet dus het sociale leenstelsel wel daaraan. We hadden het, collega Buma, over de langstudeerboete... En de keuze is aan u. Bent u degene met het CDA die ons aan de meerderheid helpt om hem van tafel te halen? Of is dat de VD? Want ik heb ook al de premier horen zeggen, Rutte, dat hij van dat onding af wil. Dus de vraag is, wordt het koehandel waarin u iets tegenover wil? Of bent u bereid om hier vandaag gewoon de meerderheid te maken van progressieve partijen? We nemen aan dat SP meegaat, PvdA, D66, GroenLinks. De keuze is aan u. Reactie van Buma. Ik heb... Ge ik heb gezegd, en dat herhaal ik hier... dat het CDA van de langstudeerboete af wil. Maar, Punt, maar, toch, ik niet, dat... maar toch niet La, in de huil oh. voor? <laughs> hij dus u denkt nu, nu dat ik daar een spelletje van maak. In die zin dat we aan het ruilen zijn. Nee, u zult zien in de plannen die het CDA ook in zijn geheel presenteert... daar gaan wij af van de langstudeerboete. Niet alleen omdat wij studenten zo lief vinden... Maar ook omdat er studies zijn die langer duren. En ik als politiek leider van het CDA dat probleem zie en daar het antwoord op wil bieden. De volgende interruptiekaart... Ja, die het was ooit een luisteren. tijd dat het CDA de draai van de dag... bij andere partijen uh, probeerde aan te wijzen. ik word nu wel een beetje duizelig. Ja, dat was Aris Lop. Die werd een beetje duizelig van de draai die het CDA vandaag maakte. Eerst voor de langstudeerdersboete... maar nu bijna de inzien toch tegen. En daarmee is er een grote meerderheid in de politiek... die daarvan af wil. De eerste mogelijkheid om dat te regelen is 19 september. Want dan komt de nieuw gekozen Tweede Kamer... voor het eerst bij elkaar. Maar... Dat er is nog heel veel debat natuurlijk, hè, op weg naar 12 september. Zeker. en Met dit uh, soort campagne cadeautjes in gedachten, beloftes in ieder geval. Wanneer kunnen we de volgende uitruil gaan verwachten? Nou Tim, het eerste grote televisiedebat... dat is komende woensdag, of de volgende week woensdag 22 augustus bij onze eigen NOS. En de grote vraag natuurlijk is of dan wel de drie afwezigen van vanmiddag komen opdraven. Want Rutte, Wilders en Roemer waren hier niet. Maar ze hebben wel bevestigd dat ze gaan komen volgende week? Uh, dat is mij niet helemaal duidelijk. Okay. Nou, gaan we zien. Volgende week woensdag. Wilma Borgman vanuit Utrecht. We de spanning er nog even in. Doen we. Dank je. Het is spannend in de Noord-Franse stad Amiens. De afgelopen nacht keerden zo'n honderd jongeren zich tegen de politie. Ook werd er veel vernield. De directe aanleiding was het politieoptreden afgelopen zondagavond... tijdens een herdenkingsbijeenkomst van de jongeren voor een verongelukte vriend. Een inwoner van Amiens zegt dat de politie provoceert. In Parijs, correspondent Frank Renard Frank, uh, provocaties van politieoptreden Was het inderdaad zo hardhandig dat er opstand uitbrak? Nou, de meningen lopen een beetje uiteen wat er nou precies gebeurd is. De buurtbewoners zeggen inderdaad dat de politie afgelopen zondag buitensporig hard optrad tijdens die verkeers, verkeerscontrole. Terwijl er dus een herdenkingsceremonie werd gehouden. En dat er de avond daarna, dus in de nacht van maandag op dinsdag, een soort ja, onvrede naar buiten kwam bij al die jongeren die de straat op gingen. Maar tegelijkertijd is het al drie nachten onrustig in de betreffende wijk. train volgens. Het begon een zaterdag al. Dus dat argument gaat niet helemaal op. Het is ook de burgemeester die zegt: het is al maanden zo dat er incidenten met de politie worden uitgelokt door jongeren in de wijk. Dus het is niet van de een op de andere dag ontstaan. Ja, staat het noorden van Ambient uh, bekend als een, uh, als een beruchte wijk... waar dit soort dingen kan broeien en dan aan het oppervlak kunnen komen? Ja, absoluut. Hoor. Het is een hele bekende probleemwijk. De burgemeester had het dus al over maandenlange spanningen in de wijk. Maar ook in 2005 bijvoorbeeld, tijdens die beruchte banlieu destijds... Hè, was er in deze wijk al heel veel geweld en veel onregelmatigheden. Ik ben daar zelf toen gaan kijken. Het was een gevaarlijke wijk... waar niemand welkom was en de politie en pers belaagd werden. En de buurt staat ook trouwens op de lijst van de grootste probleemwijk in Frankrijk. Dus het is geen onbekende voor politie en justitie, nee. Iedereen heeft natuurlijk in het geheugen gegifte zomer van 2005... de voorsteden van Parijs toeleken het wel alsof de hel losbrak. Kun je kijken naar de regeringen van Chirac, Sarkozy... hebben die toen niet geïnvesteerd in de banlieue... en wat kan Hollande daaraan doen? Wie gaat vinger wijzen? Nou ja, die rellen in 2005 waren natuurlijk verspreid over heel Frankrijk. Hè. Wekenlang geweld in heel Frankrijk, in de voorsteden. Veel grootschaliger dan nu. Destijds is er vooral voor gekozen om een repressie toe te passen. massale politie inzet. In de loop der jaren zijn wel veel beloftes gedaan... om ook bijvoorbeeld de werkloosheid aan te pakken... in die probleemwijken, in die banlieue. om de slechte huisvesting aan te pakken, de discriminatie. Allemaal zaken waarover die mensen klaagden. Maar als je de burgemeesters van die banlieue nu spreekt... dan zeggen ze allemaal, er is heel veel beloofd, maar weinig gebeurd. En hoe is het nu? Nou, minister van Binnenlandse Zaken Manuel Vals van de nieuwe socialistische regering die was vanmiddag in Amiens om steun te betuigen aan de politiemensen, want er zijn er 17 gewond geraakt bij die rebellen bij die rellen pardon, van de afgelopen nacht en de boodschap van de minister die was duidelijk. Rien. But excusez. Rien. Tirer sur op policiers, tirer sur les forces de l'ordre et qu'on brûle les équipements de public. Nou, minister Vals zei dat er geen enkel excuus is om op agenten te schieten... of om openbare gebouwen in brand te steken, wat is dus gebeurd is. En hij maakte duidelijk dat nieuwe ongeregeldheden voorkomen zullen worden... met een grootschalige politieinzet. Frank Redout in Parijs, dankjewel. je wel. Straks het regime van Assad staat op vallen. Dat zegt althans, zijn oud premier is opmerkelijk. En daar praten we straks over door. Alsof Nederland niet op vakantie was. Wijnandsmaan bij de bij, want hoe staat het ervoor? Ja, want er vielen een flink aantal buien. En dat was te merken, maar de fieden lossen nu wel snel op. De langste zien we nu nog rond Arnhem en Amsterdam. Op de A10 West naar Zaanstad, vijf kilometer voor de Koentunnel. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is vrij. En de N36 Almelo Tedemsvaart is in beide richtingen dicht bij Westerhaar na een ongeluk. Omleidingen staan aangegeven met de borden U44 en U45. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal een heel klein beetje gegroeid. Tegen de verwachting in. De meeste economen dachten dat we weer een stapje richting een volgende recessie zouden gaan zetten. Maar er rolden ze waar een klein plusje uit. Economie-redacteur André, mijn naam André, een groei van 0,2 procent. Dat klinkt niet veel. Nee, het is ook op zich niet zo gek veel. Dat het een plusje is geworden is een meevaller om te noemen. Want een beetje herstel zou je kunnen zeggen. Want er was gerekend op een dip op krimp van de economie. Vertelt ook Peter Heijn van Mulligen van het CBS vanmorgen.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 Maar om het nou een opsteken te noemen, is natuurlijk te een groot woord... want 0,2% is natuurlijk eigenlijk bijna helemaal niks. Hè? Want omgerekend gaat het over, schrik niet, 235 miljoen euro... dat we in die drie maanden meer verdiend hebben dan in het kwartaal ervoor. Ja, en dat is op een nationaal product van bijna 600 miljard euro... natuurlijk bijna helemaal niks. Uh, je slaat nog geen deuk in een pakje boten, om zo te zeggen. Andere woorden, het blijft broodmager, flinterdun. Uh, we blijven de recessie, om zo te zeggen, maar heel nipt voor... Dat blijft toch een beetje positief. Groei is groei, André. Waar zat die in, die groei? Ja, natuurlijk, het is, is groeit. Het is meer dan wat, wat het was in, de, in het kwartaal daarvoor. Ja, het zat hem vooral in de export, met name dan de doorvoer naar Duitsland. Daar verdien je wel wat minder aan, maar Duitsland vraagt nog steeds meer. En, en wij leveren dat aan, zeg maar, via onze havens en, en import en export. Gaat het, zeg maar, door ons land heen richting Duitsland. We hebben profijt gehad, zegt het CBS, van de zwakke euro. Het zilveren randje van de eurocrisis. Want door die eurocrisis is de euro wat minder waard geworden. En zijn onze exportproducten wat goedkoper, aantrekkelijker geworden. Moet je toch wel denken dat niet Duitsland daarvan profiteert. Want dat is allemaal in euro's te betalen. Maar wel de landen die zeg maar niet in euro's betalen. De consumentenbestedingen gingen verder omlaag. We zijn zuinig, we zijn voorzichtig geweest de voorbije maanden. We zijn trouwens al bijna meer dan een jaar. We stellen onze aankopen uit. Maar die...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 Nou, dat is dus fijn. En we hebben bovendien de besteding nog ietsjes op weten te krikken... omdat we meer gas verstookt hebben. Wat is het beeld in de rest van de Europa? Nou, eigenlijk hetzelfde. Dat je de, de, de, de eurocrisis besmet eigenlijk niet alleen maar ons land, maar ook andere landen. Zelfs Duitsland wordt niet geraakt door de eurocrisis. Vandaag zag je ook de groei teruglopen naar een schamele 0,3 procent. Ietsjes beter dan sommige vreesden. Maar toch 0,3 procent voor zo'n grote macht als Duitsland is natuurlijk te weinig. Zeker voor het feit dat ook ons land bijvoorbeeld, economisch gezien erg afhankelijk is van, van Duitsland. Maar andere landen ook. Eh, Frankrijk, stagnerende economische groei, eh, recessie, eh, een diepe dikke min in, in het Verenigd Koninkrijk, in, in, de, in België. Zelfs Finland kreunt. Finland tot nu toe altijd bewaard en gespaard gebleven van de bankencrisis en de financiële crisis. De strenge bewaarden en de hoeden van de euro, die moeten nu een eh, 1% krimp incasseren. Dat is behoorlijk wat. André Meijna, dankjewel. En al die cijfers en de duiding erbij voorzelfspringend op onze site, nos.nl.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 Een Ritten, Natasha Beddingfield. En weer een huldiging voor de Olympische medaillewinnaars. Dit keer in Den Haag. Bij premier Mark Rutte en minister van Sport Edith Schippers. Veel mooie woorden in de ridderzaal en nog meer prijzen. Groot applaus, dames en heren, voor allereerst de vrouwen roeiers. En dan zijn we aanbeland bij de gouden medailles. En allereerst komen naar voren, de hockeyvrouwen. Welkom terug in Nederland. Groot applaus voor Marianne Vos en haar team. Dorian van Rijzenbergen. Zes keer zilver, acht keer brons. Wat een fantastische prestatie. Van harte gefeliciteerd. En goud was er ook op het rekstok. Wie weet het niet meer met die Casina Kovac en -Ko de Voor deze man, Epke Zonderland. En voor de volgende keer in Rio zou ik willen afspreken 20 plus 1. Deze vrouw tot slot twee gouden plakken op de 50 vrij en honderd vrij. Ranomi Kromoijjojo. En dit zijn uw medaillewinnaars! 20 wow. Twintig medailles, maar liefst twintig medailles heeft u, hebben jullie, mee naar huis genomen. En dat is heel speciaal. The Flying Dutchman. Je hebt een grensverleggende oefening geturnd. En daarom heeft het Hare Majesteit behaagd om jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik heb risico's moeten nemen en eentje had ik dat niet gekund. Ja. En na de officiële plichtplegingen in de ridderzaal is het dan tijd om na te praten Heb zonder Zonderland, uh, ja. gaat het weer een beetje? Ja het gaat wel goed, ja. Ja. Ja, het was, uh, ik was al uh, aardig uh, nou, ja, voorbereid Kijk, Heel veel mensen komen op het, uh, op het podium en uh, worden geriddeld en, uh, Dat is zo bijzonder, en, uh, je voelt het, die emotie dan al hangen Alleen uh, ja, als je dan zelf staat, dan is het, uh, ja, toen kwam het besef eigenlijk pas. En uh, ja, ook uh, ja, wat er allemaal is gebeurd. En, uh, ja, ik heb nu denk even de rust, uh, of daar ook de rust gehad om erover na te denken in deze uh, periode. En uh, ja, toen kwamen de emoties eindelijk uh, een keer eruit. Ik wens jullie ook weer welkom op Texel. En zaterdag zien we je in volle glorie terug. Ja hoor, dat gaat helemaal goed komen. Fijne week nog. Heerlijk, dankjewel. Hoi hoi. Hoeveel microfoons en camera's uh, uh, heb je nu al gezien en te woord moeten staan? Nou, behoorlijk wat. Uh, ik raak eigenlijk de tel een beetje kwijt. Maar uh, ja, de, de vragen zijn goed, dus dan is het al oké. Okay. Wie gaat weer op de plank staan? Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe het, uh, hoe het er allemaal uitziet met de windvoorspelling natuurlijk. Het wordt maar, een mooi weekend volgens ja, mij. Ja, het wordt zeker een mooi weekend. Maar ik weet niet of er ook wind op de voorspelling stond. Dus uh, dat is even afwachten. Bij Tessel waait het toch altijd? Ja, dat is ook zo. Maar <laughs> stiekem soms af en toe ook niet. Ja, wauw. En... Een hele mooie onderscheiding. De Ridder in de orde van, van Oranje Nassau. En, uh, ik kijk er nu naar en ik, uh, ja, ik ben er een beetje stil van. Ik, ben, uh, ik vind het echt een enorme eer dat we dit, uh, dat we dit hebben mogen ontvangen van haar Majesteit. Uh, Wauw, het is echt cool. Aanvoerster Maatje Palmer van het vrouwenhockeyteam. Drie keer de scheepsrecht, zeggen we dan? Ja. Gaat over vier jaar? Ja, het moet nog makkelijk kunnen en ik heb er nog zoveel plezier in. En, uh, ja, ik, ik geniet nog echt van, van het spel en met het team samenwerken. En uh, ja, mijn intentie is nog zeker om via het door te gaan. Nederland heeft het beste. Twee gouden medaillewinnaars. Geen lintje. Want die had ze al. In ieder geval Marjanne Vos. Maar wat wel? Een chapeau voor Olympisch goud. Dus ja, dat is mooi. Ik had inderdaad het lintje al, dus ik, uh, dus je wist ik, het. ik droeg hem met trots en dan, uh, nou ja, dan is het toch mooi om nog op deze manier onderscheiden ja. te worden. <klaar> ik neem even een slokje en dan gaan we weer. Slokje van het bier. Ben je wel toe? Ja, het was behoorlijk warm in de zaal. Uh, en ik kreeg het nog warmer uh, door alle loftuitingen uh, die ik uh, naar me toe kreeg. Dus uh, ja, een biertje gaat er wel in. Jacco Verhaar, de man die altijd op de achtergrond wil blijven eigenlijk. Dat hoeft ja, vandaag niet. Nee, dat is, dat is onmogelijk uh, in het coachvak. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je jezelf... Uh, wat meer naar achteren blijft zetten. Maar ja, op zo'n dag als deze is dat helaas niet mogelijk. Zeker niet als je een lintje krijgt? Nee, nee, nee, nee. Enorme eer. Uh, uh, ik kan het, niet anders, uh, kan het niet anders zeggen. Dus, dus ik, uh, ik stond er stiller dan ik ooit gedacht had. Zwemcoach Jacco Vergaren, die in zijn carrière met zijn zwemmers... al tien gouden medailles won op de verschillende Spelen. Hij werd door NSC NSF ook nog eens uitgeroepen... tot gouden Olympische bondcoach. Een bijdrage was dat van Menno Rehmeijer. Het Syrische regime staat op instorten. Dat zei de Syrische oud-premier Riad Hijab vanochtend vanuit Jordanië. Hijab ontvluchtte Damascus vorige week zondag. En volgens hem verkeert Syrië in deplorabele staat qua moraal... en ook in economisch en militair opzicht. Bertus Hendricks, goede avond. Goedenavond. Tim. midden oosten deskundige verbonden aan instituut Klingendaal. Um, is dit een geval dat je uh, de wens is de vader van de gedachte... van deze overgelopen premier? Nou, misschien wat betreft het percentage, want 70% vind ik wel hoog, erg hoog, maar eh, ook andere bronnen bevestigen en, en, en allerlei rapporten die binnenkomen dat eh, de, de, het Syrische leger op grote delen van het land de controle heeft verloren. Eh, men is nog steeds in staat om bijvoorbeeld in Damascus of in Aleppo een heleboel eh, vuurkracht bijeen te brengen van het leger en, en, en dan win, kan men slagen winnen, maar als het gaat om eh, troepen te verplaatsen van de ene stad naar de andere, dan heeft men... Dan grotere problemen, zeker als er, als er geen tanks zijn en dan, dan, dan zijn de bermbommen. Dus het regime verkeert uh, zeker in een, uh, in een grote crisis, uh, ook militair. En als men op een gegeven moment uh, een, een regio verliest, dan kan men dat wel weer terugvinden, maar dan komen er weer gaten op andere terreinen. Ja, nou, deze Hijabert is een van de meest hooggeplaatste functionarissen die tot nu toe zijn overgelopen. Komt Assad, de president, daarmee steeds meer alleen te staan? Ja, je ziet dat uh, het proces zich versnellen. Uh, kijk, het regime heeft vroeger een zekere legitimiteit gehad. Het heeft ook uh, een, een, een zekere basis gehad onder een deel van de Soenitische bevolking. Met name de, de, de Soenitische bourgeoisie, de zakenbourgeoisie. En, en bijvoorbeeld uh, het clans uit Der Azur, waar deze man vandaan komt, aan de Eufraat in het oosten. Uh, waar ook de ambassadeur van uh, Irak vandaan komt. Uh, dat zijn toch grote uh, families en clans uh, die dus het regime uh, verlaten hebben. En je kunt zeggen dat het regime meer en meer eigenlijk teruggaat naar zijn naakte kern. Dat is eigenlijk een soort alawitische militie. En dat wordt met de dag duidelijker. Ja, in de tussentijd zie je dus meer mensen overlopen. Generaals bijvoorbeeld. Vorige maand hadden we Manaf Telas waarvan de internationale gemeenschap uh, le leek te zeggen... van nou, misschien zien we in hem wel een opvolger van Assad. Um, was dat ook jouw indruk? Nou, ik dacht dat dat vooral zijn eigen indruk was. Het is heel belangrijk dat een zo belangrijke man uit de inner circle van, van Assad... dat die is overlopen jeugdvriend, zoon van de voormalige minister van Defensie... dus echt een, een, een sleutelfiguur van Soenitische zijde... Eh, en die eh, toen naar Parijs is gegaan en toen heeft gesuggereerd... dat er misschien voor hem een rol zou kunnen zijn. Maar of de, eh, de, de oppositie, die overigens blij is natuurlijk... met het overlopen van zo'n belangrijke man... onmiddellijk in hem eh, de overgangsfiguur zit, ik weet niet of daarbij hem nou een beetje wens de vader van de gedachte was... om met de eerste vraag weer te beginnen. Dan mag de Siriat Hijab dan die erbij komt. Wat is het wel, jouw indruk Bertus, dat heel veel landen... waaronder natuurlijk vooral Amerika en Turkije... echt ook voorbereidingen treffen voor het tijdperk na Assad? Ja, die zijn er druk mee bezig. Daar worden dus in uh, State Department, Pentagon... en zijn allemaal taskforces en uh, comités bezig... om het post-Assad-tijdperk uh, uh, onder ogen te zien. Want dat Assad gaat verdwijnen, dat staat voor iedereen vast. Alleen, hoe lang het nog duurt... en vooral de bloedige manier waarop het nog uh, kan uh, gebeuren... Ja, dat uh, is dit moment niet te voorspellen. Maar dat het regime ten dode is opgeschreven, dat staat wel vast. Maar wanneer, dat is en blijft de vraag. En dat gaat niet meer lukken tijdens deze uitzending. Bertens Hendricks, dank je wel, want die is afgelopen het NWS Radio 1 Journaal. Na uh, half zeven gaat Joost Eermans verder, zoals gisteren en zoals vanavond en ook morgen weer met de avondspits van WNL. Joost, goede avond. Tim, goedenavond. Tim, ik zag vanochtend een tweetje van jou om een uurtje of elf. Uh, en dat was, uh, nee. ging over de stemwijzer. Ja. Die heb jij uh, blijkbaar ingevuld, maar verkeerd. Nou, ik, jezelf. Heb hem, ik heb hem ingevuld. En ik uh, dacht al redelijk te weten op welke partij ik zou gaan stemmen volgende maand. Maar de, de stemwijzer had er heel andere gedachten over. Ja. En welke gedachten was dat? Mogen ja, dat weten. dat ga ik toch niet vertellen, joh. Heb ah, niet je mag wel, wel zeggen waar je toch niet, niet op gaat stemmen. Dat mag ik helemaal niet zeggen, Jos. Oh. <laughs> Tim, bedankt. Het is, het is jammer. goed, het is wel een mooi bruggetje naar wat we gaan doen in, in Avondspits. Want we gaan het hebben over, uh, over stemmen. En wel een van de partijen waarop je kunt stemmen is de PVV. Er kwam een boek over uit vanmiddag. Dat heet Achter de PVV door Chris Alberts geschreven. En daaruit blijkt dat de PVV-kiezer een stukje gematigder is, een behoorlijk stukje gematigder is dan de PVV zelf. En toch trekt die partij als een magneet. Maar de mensen die erop stemmen, die vinden we eigenlijk, en hebben het over Wilders, met name wat te, te bot en te extreem zo af en toe. En hoe dat allemaal in elkaar zit, ga ik bespreken met Chris Alberts. Hij is zo meteen in de show. Maar aan u de vraag, waarom stemt uw PVV? Of waarom denkt u dat mensen op de PVV stemmen? Waar ligt het aan dat andere partijen zo ontzettend slecht in staat zijn om die buitenstaander, die PVV, het, het leven zuur te maken? Eh, praat mee in avondspits. Ik trap af met mijn analyse. En die luidt dat Wilders slaagt doordat de rest faalt. U hoort het goed. Wilders slaagt doordat de rest faalt. Daarover avondspits. Dus over de PVV en het bestaan ervan. Op Radio 1 kunt u meegaan doen op 0800 1121. 0800 1121. Gratis meedoen aan de discussie. Twitter hashtag WNL gebruiken. Hashtag avondspits. En u doet mee aan de discussie. Vandaag Wilders slaagt doordat de rest faalt. Ga u spreken. Hopelijk tot zo.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 De gemeenten Weert, Venlo en Buren doen aangifte van computerhacking. Hun netwerken werden vorige week lamgelegd door het Dorifelvirus. virus En In andere instanties, waaronder de gemeente Tebergen Bergen en de provincie Noord-Brabant, overwegen ook aangifte te doen. Het CDA wil ook af van de langstudeerboete. Die moet worden betaald door de onderwijsinstelling... en niet door de student, zei CDA-leider van Haarsma Buma... in een lijsttrekkersdebat in Utrecht. Ook de VVD, PVDA, D66 en GroenLinks willen van de langstudeerboete af. De politie neemt opgevoerde brommers niet meer in beslag. Die wordt betrapt, moet zijn brommer weer in de originele staat brengen... en laten zien op het politiebureau. En dan geeft de politie het kentekenbewijs terug. Dat scheelt de politie handenvol werk. En de walvis die vanmiddag de haven van Rotterdam wilde binnenzwemmen... is terug naar Open Zee. Een patrouilleboot van het havenbedrijf heeft het dier met getoeter... weggejaagd uit de vaargeul. Het was een bultrug van een meter of acht, negen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Er trekken nu enkele stevige buien over het land. Ze zitten vooral in Gelderland, in Noord-Limburg en in Zeeland. En de komende uren gaan die buien nog even door. Maar later vanavond verdwijnen ze. Vannacht blijft het droog, er zijn opklaringen en vooral in het westen en zuiden ontstaan mistbanken. Het wordt niet koud vannacht, 14 tot 18 graden als minimumtemperatuur. En morgen is er veel zon, wel begint de lucht vanuit het zuidwesten in de loop van de dag langzaam te betrekken. Maar in vrijwel het hele land blijft het ook de hele dag droog. Maar vanaf 5 uur s middags moet u in het zuidwesten rekening gaan houden met stevige regen en ook weer onweersbuien. In de loop van de avond en de nacht trekken die van zuidwest naar noordoost over het land. En daarbij kan behoorlijk veel regen vallen. Wat temperatuur betreft wordt het morgen een broeierige dag. Het wordt morgen 26 graden in Groningen tot 30 A31 in het zuidoosten. De wind waait uit het oosten, trekt aan na matig op de warren vrij krachtig windkracht 5. Na morgen is het even wat koeler met donderdag droog weer en een graad of 23. Maar daarna weer zomers warm en temperaturen oplopend naar 30 graden in het weekend. ANUW ah, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar korte files op de A1 Amsterdam... richting Amersfoort bij 1brugge 2 kilometer. En de A10 West naar Zaanstad voor de Koentenal, 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Wilde slaag doordat de rest faalt... En wat is het succes van Wilders? In avondspits discussiëren we over de nationale stoorzender waar nog steeds niemand greep op heeft. Bel DNO 0800 1121. Ja, boeken worden vol geschreven over het fenomeen Geert Wilders en zijn PVV. En vanmiddag kwam er een nieuwe uit. Het heet Achter de PVV en is gemaakt door Chris Alberts. Een interessant inkijkje in de wereld van de tokkies en de racisten. Maar wat denkt u? PVV-stemmers blijken hele normale mensen te zijn, zoals u en ik. Ze vinden Wilders soms inderdaad wat bot en extreem. Ze vinden dat hij wel eens wat overdrijft en niet altijd een oplossing paraat heeft. Maar ze vinden hem wel verschrikkelijk duidelijk. En weet u wat de grootste reden is voor mensen om op de PVV te stemmen? Hun hekel aan de rest, de falende concurrentie. Van VVD tot SP, ze snappen de noden van de LPF voorheen... en nu de PVV stemmen nog steeds niet of ze willen het niet snappen. Ik vind Wil dus ook redelijk radicaal. Maar het weerwoord erop is vaak zo slecht dat je tenen er krom van gaan staan. Talloze malen is de PVV in de media afgeschreven... en een implosie à la de LPF zou niet ver meer zijn. Maar de blonde Terminator houdt het hoofd koel. Zolang de concurrentie niet wil begrijpen welke belangen hij verdedigt... is het einde van de PVV volkomen wishful thinking. Well the 0800 1121. Een hartelijke goedenavond. Welkom bij Avondspits van WNL hier op Radio 1. Wilders slaagt doordat de rest faalt. U kunt meedoen. 0800 1121 of meedoen via hashtag WNL. Dat doet onder andere de eerste Wijnand Weerenburg. Die zegt Eerdmans duidelijke standpunten, klare taal. Laat de andere politieke partijen daar een voorbeeld aan nemen. En eh, King Waff zegt onzin. Wilders neemt enkel duidelijke standpunt in... Over burgers, bij burgers herkenbare onderwerpen, maar faalt zichtbaar in de uitwerking. U kunt de mening te beste geven. Hierbij, avondspits. Het gesprek van de dag gaat over de PVV. Het boek van Chris Aalbes. dat vanmiddag werd aangeboden in Den Haag. Wilders slaagt doordat de rest faalt. We gaan naar de eerste Jo Jordan, Jordan Gommens. en hij komt uit Amersfoort. Goedenavond, Jordan. Goedenavond. Ja, Jordan, Goedenavond. zeg maar. Ik uh, ben het denk ik uh, gedeeltelijk mee eens. Ik uh, denk dat 90% van de stemmers van uh, Wilders. Uh, diep in hun hart niet eens wil dat Wilders de grootste partij wordt uh, uiteindelijk. Maar ze willen wel middels de stem op Wilders een heel duidelijk een tegengeluid uh, laten, laten klinken. Ja. En uh, ja, Hij steekt gewoon af uh, tegen de rest van de partijen. Uh, het is gewoon een hele slimme bokser die uh, heel slim uh, tikjes kan uitdelen. En... Uh, ontzettend goed verdedigend is dat hij, dat hij niet zelf geraakt wordt. Ja. En ja, dan blijf je in het fits, fits als bokser. En uh, uh, dat doet hij gewoon heel goed. Maar ik denk eerlijk gezegd echt dat 90% van de kiezers een hart vasthoudt. als Wilders de grootste partij zou worden. Maar ze laten wel zo heel goed zien dat ze, dat, dat ze, tegen, dat ze tegen het huidige politieke stelsel zijn. Ja, ja, ze willen wel een robbetje vechten, maar ze willen ook niet dat Wilders uh, iedereen ook uitslaat dat, dat, uh, dat bedoel je eigenlijk. Uh... Nee. Te nee. zeggen, ik vind, goeie, ik vind het wel een slimme analyse van je. We gaan hem zo ook even voorleggen aan, aan Chris Alberts, de schrijver van het boek. Dan, uh, okay. dan kun je luisteren wat hij, wat hij ervan vindt. Dank je, Jordan Gommers. Chris Alberts, aan de lijn nu vanuit Amsterdam. Uh, Chris, goedenavond. Goedenavond. Daar ben je. Jij schreef het boek achter de PVV. Je hebt 87. Uh, PVV'ers uh, anoniem geïnterviewd uh, ja. in dat boek, met uh, nou, toch wel opvallende bevindingen waar je, waar je mee, mee komt. Wat, even de eerste vraag, wat zijn denk jij de hoofdredenen uh, waarom iemand op de PVV stemt? Nou, mensen kunnen gewoon hun standpunten naar heel veel andere partijen gewoon niet vinden. En ja, dan is het gewoon heel logisch om op inhoudelijke gronden op de PVV te stemmen. Punt. Ja. Ja. Heel simpel eigenlijk. Nou, is... En dan zou je, ja. je zou het nog een beetje kunnen aanvullen met dat gaat eigenlijk over drie dingen. Dat gaat over buitenlanders, dat weten we allemaal wel. Dat gaat over normen en waarden en dat gaat over het politieke stelsel op zich wat niet transparant, niet duidelijk, onderzichtig, cetera is. Um, dus dat zijn drie dingen. Die kunnen ze alle drie bij andere partijen niet vinden. En mensen hebben heel vaak bij de PV ook heel veel standpunten waar ze het helemaal niet mee eens zijn. Maar ze vinden dan juist dat ene ding belangrijk genoeg om toch mm. voor wilders te gaan. Ja. Nou schrijf je dat de achterban van Wilders geen toxisch en racisten zijn. Hetgeen wel in de media vaak zo wordt, uh, wordt gebruikt, dat beeld. Ja. Het is veel diverser, zeg je. En je schrijft ook dat het veel gematigder mensen zijn dan, dan de meeste uh, mensen denken. Je schrijft op een gegeven moment zelfs dat PVV-stemmers gematigd zijn... en ook helemaal niet willen dat de voorstellen van Wilders worden uitgevoerd. Dat, dat willen ze natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, als je kijkt naar wat alles wat Wilders zegt op het gebied van islamisering, daar zijn die Pvv-stemmers zijn er hartstikke kritisch over. natuurlijk niet allemaal. ook daar is weer wat diversiteit. er is wel een groepje Pvv-stemmers wat echt, echt in alles gelooft wat Geert Wilders ook maar zegt. Mm. maar de meerderheid van die Pvv-stemmers die zijn heel erg gematigd en die denken, weet je, het is niet, het is misschien niet eens zo slecht als Geert Wilders heel erg hard tegen de islam aanschopt. maar dat wil niet zeggen dat alles wat Geert Wilders over de islam zegt dat dat uitgevoerd moet worden. dat vooral moet gebeuren, is dat andere partijen wat realistischer over de islam gaan denken. Ja. En dat is iets anders, dat is toch wat anders dan dat je wil dat wat Wilders zegt, dat dat uitgevoerd wordt. Is dat ook de reden dat uh, in pvv kring althans mensen zeer teleurgesteld zijn, ik was er ook eentje van trouwens, dat het katshuisberaad door hem is afgebroken, hè, waarbij een gouden kans op een rechtskabinet uh, wordt vervangen door zometeen een ultralinkse premier Roemer, hè, die wil nou, verdrucht ja, dat, dat, dat, nee, dat mensen dat hem vergeven, dat, uh, dat de PVV-kieser ja. dat niet zo belangrijk vond. Ja, dat vinden de PVV-kiesers denk ik helemaal niet belangrijk. PvV kiezen erom omdat ze iets op de agenda zetten. En het is eigenlijk een appel op andere partijen om daar iets mee, om daar iets mee te gaan doen. Dus bijvoorbeeld met die normen en waarden of met immigratie of nu met Europa. En, dan, en natuurlijk, die mensen zijn niet gek. Die weten wel dat er nadelen zijn verbonden aan stemmen op de PVV. En die weten ook dat de PVV niet zo'n goed georganiseerde partij is. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Want ze kunnen die standpunten gewoon bij andere partijen niet... Uh, nee. Niet, uh, niet, niet en, en de vinden. oplossing ook niet, trouwens, Chris. Daar kunnen we ook eerlijk over zijn. Ik bedoel, Wilders kan af en toe on onverstandige dingen zeggen. Maar van andere partijen hoor ik, hoor ik het verhaal ook niet. Nou ja, dat is, een beetje, dat is een beetje hetzelfde. Ik bedoel, dat is inderdaad van... Als je, als je bijvoorbeeld wil dat immigratie wordt beperkt... dan is gewoon de vraag van wie staat dat voor. Nou ja, dan kom je toch uiteindelijk alleen bij Wilders uit. Mm -hmm. ja, ja, de VVD dus... doet een aardig balletje mee. Ja, maar kijk, dat is, een beetje, dat is natuurlijk een beetje het verschil tussen Wilders en de VVD. VVD is een beleidsmatige, is erg beleidsmatig. Het zijn van kleine stapjes in die richting. Dus ik bedoel, hè, het gaat op zich ook wel die richting uit. Maar je wil natuurlijk als je wilt dat het wat sneller gaat, dan kun je veel beter iemand stemmen die heel hard roept. Want dan heeft dat, wat meer, dat heeft wat meer invloed op het publieke debat. Yep. En dan worden partijen waarschijnlijk wat sneller ge, uh, geënthusiast om die standpunten over te nemen. Zeker. Komt... Dat is wat in ieder geval die PVV-stemmers denken: ja, dat ja, dat ja. gebeurt. Ja, er komt van alles binnen. Hier op Twitter uh, moet je zeggen: uh, Arie in het Veld zegt helaas mee eens. In het land der Blinden is Blondo. Koning, of premier, uh, Kingwaf zegt nog een keer... de tegenstemmers die wilders kiezen kunnen beter blanco stemmen. Hogere kiesdrempel, minder zetels, kleine partijen, zegt hij. Hashtag verkiezingen. Laila Bush zegt, ik denk dat mensen het makkelijk vinden als het kwaad een gezicht of naam heeft. Dat staat dan wel tussen aanhalingstekens. Wilders noemt het helaas islam. Oneens, zegt ze. Uh, de stelling die ik dus lanceer, luisteraar, is... Wilders slaagt doordat de rest faalt. Dat is mijn, mijn stelling van de dag. U kunt reageren op 0800 1121... of doe dat via Twitter. Hashtag WNL of hashtag uh, Eerdmans. WNL, het is juist, zegt Jisbiet. Wat ga je dan stemmen? Proteststem. VVD tegen SP. Het moet ook niet gekker worden. Um, Chris Alberts, de schrijver van het boek... Achter de PVV, vandaag dus uitgekomen. Zie jij eigenlijk bedreiging? Chris, voor, voor Wilders, op de korte of langere termijn. En zo ja, welke zijn dat? Nou ja, de bedre de, kijk, op lange termijn is gewoon de bedreiging dat er geen sterke leider meer is. Dus ik bedoel, ze hebben wel een, een voorman nodig die heel erg aansprekend is. Nou ja, kijk, Wilders zal natuurlijk op een dag, zal hij natuurlijk opstappen. En dan is de vraag door wie hij dan uh, vervangen kan worden. Waarom zou hij, hij... opstappen? Nou ja, ik denk dat, het, ik denk dat hij uh, in de eerste plaats. Hij wordt natuurlijk bedreigd. Hij heeft nogal die Harry's om zich heen lopen. Uh, het is natuurlijk een baan van 100 uur per week. Ik kan me wel voorstellen, die man loopt er ook al heel lang rond. Maar die hè. man gaat niet bij een bank werken of zo. Dus er is, is niets anders meer voor Wilders dan de politiek, toch? Dat, dat klopt. Maar kijk, ik bedoel, hij kan natuurlijk ook dingen doen als die. Uh, ja, neer Siali, gedaan. Hij mm. kan natuurlijk ook wel in een van de Amerikaanse instituut gaan werken. Zolang dat maar beveiligd uh, gebeurt. En ik, bedoel, ik denk dat zijn man op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee is. Of zijn vrouw is er klaar mee, bij wijze van spreken. Dus kunnen. Nee. Nou, dat, lijkt me heel, dat lijkt me eerlijk... Maar heel dat spookt. is een bedreiging, zeg je. De stoppen van Wilders is als hij zelf stopt. Nou, uh, of onverhoopt nou ja, iets overkomt natuurlijk. Dat, dat zou een reden zijn. Maar de, zijn er een echte bedreiging dat je zegt... de SP nou, loopt een keer ja. overheen of de VVD pakt... Inhoudelijk, inhoudelijk is natuurlijk de bedreiging... dat belangrijke punten die wildersstemmers stemmers op dit moment bij de PVV kunnen vinden... dat die door andere partijen worden overgenomen. En daar wil ik wel één voorbeeld van geven... Uh, het voorbeeld is natuurlijk normen en waarden. Het CDA is, uh, heeft het daar helemaal niet over. En die PVV-stemmers die, die vragen daar heel erg om. Ik zou me kunnen voorstellen dat als meneer Buma... vanaf morgen heel erg op die normen en waarden begint te hameren... in plaats van over, die, over het gezin... dat dat nog wel eens een verschil zou kunnen maken... in termen van een uh, verkiezingsuitslag. Kijk aan. Dus dat, dus dat nee. lijkt mij wel... een. Uh, en we weten ook door het onderzoek... ...dat heel veel PVV-stemmers heel erg twijfelen over of ze wel bij de PVV horen. Nou, dat betekent dat je ze dus ook relatief makkelijk zou moeten kunnen overhalen om iets anders te stemmen. Ik ben zeer benieuwd. Maar het is een mooie gratis tip ook voor Sibel Buma zou ik zeggen. Chris, Chris Albert, dank je zeer. Wat, wat ligt het boek in de, in de, in de boekhandel? Uh, hij is via internet altijd bestellen en ongetwijfeld binnen een week ook in allerlei boekhandels. Kijk aan. Het boek heet Achter de PVV, geschreven door Chris Albert. En ik ben zeer benieuwd. Het was interessant om het te lezen en jou weer te spreken. Chris Albert, dank je zeer. Okay, dus Hoi, Wilders slaagt doordat de rest faalt, zeg ik. U kunt meedoen. 0800 11 21. Wat vindt u ervan? René Pijnenburg uit Rosmalen. Goedenavond. Dag Joost, dag jo, met René. Goedenavond. Hoi. Ja, Ik denk dat jij, uh, dat jij wederom gelijk hebt. En ik vind het ook jammer aan de ene kant. Ik denk wel dat uh, de intentie van Wilders heel goed is met zijn idee. Ik denk dat jij over een aantal zaken misschien wel hetzelfde denkt. Iets genuanceerder als uh, Geert Wilders. Maar ook jij zit dus niet in de Tweede Kamer. En dat vind ik zo jammer. Er lopen best wel mensen in Nederland die het goed kunnen verwoorden, uh, anders denkende, laat het zo, uh, benoem het zomaar. Waar kan ik naartoe als, uh, als kiezer? Nou, om je de waarheid te zeggen, is dat eigenlijk wel door Chris Aals beantwoord. Een hoop kiezers van die ik bijvoorbeeld graag bij me zou zien, als, als, ik weer, uh, als, ik zou, als ik kandidaat voor de Kamer zou zijn, die, die stemmen dus toch op Wilders. Ze zijn genuanceerder dan Wilders, maar ze stemmen niet op een, uh, ja, op een, uh, op een genuanceerde PVV. Nee, maar die genuanceerde PVV die is er niet, want het zijn gewoon heelal incompetente mensen. Uh, dus de stellingen die ze benoemen, daar ben ik het wel mee eens. Het bespreekbaar maken van, van integratie, uh, uh, zo zijn er nog een aantal andere zaken. Uh, zoals jij dat ook doet in je, in je programma, super. Mm -hmm. ik, zou, ik zou graag jou met goed gekwalificeerde mensen in de Tweede kamer zien. Want ik kan eigenlijk ook niet meer terecht bij... De VVD. Wat is de VVD dan? Zijn en, ze links? Zijn ze rechts? Nou, zou, en hierop en, en Brinkman, uh, van de DPK, is dat een alternatief voor jou? Ah, maar, Joost, dat da is toch ook niks? Die kan het ook niet brengen. Ik weet het niet. Het is wel een man die lef heeft. De, rech, de rechtse kant, daar zitten, daar zitten heel veel mensen aan de rechtse kant. Ik denk dat dat het grootste deel is wat er is. Hmm. Alleen, het zeg is dat, dat Pim Vertuin het geprobeerd heeft, heeft laten zien... Dat er wel een beweging in Nederland is, alleen die had de pech dat hij te snel te groot werd. Dat lag niet aan Tim Fortuyn, dat lag ook niet aan jou. Dat, daar lag het niet aan. Het ja. lag eraan dat die man geconfronteerd is geweest, maar zijn punten zijn nog steeds... Nee, die bestaan, die bestaan. Ja. Oh, die je... bestaan, maar waar kan ik, waar, waar kan ik naartoe? Dat René, is mijn punt aan jou. Doe de stemwijzer, de is, is een, is een, is een, is een mogelijk... René, doe de stemwijzer... René, in. jij, moet, jij moet ja. Nee, jij moet de partij oplichten. Oké, okay. okay. maar voorlopig zit ik even ja. lekker bij de, bij de radio. Bedankt voor het bellen, René Pijnenburg. Zeer bedankt. Uh, we gaan zo met André Krauwel op praten. Hij is ook politicoloog, maar hij komt met het kieskompas morgen. Dat is interessant. Dat is weer een nieuwe stemwijze. Ik vraag hem ook wat, wat uh, voor hem de, de belangrijkste thema's daarin zijn geworden. Uh, Wouter Roosen uit Westerveld belt in. Goedenavond. Hey, goedenavond. Wouter. Ja, Wouter. Uh, ik ben met een stelling uh, voor het uh, is, ook met uh, van het boek van Chris... Ik ben zelf van zo'n uh, ex-PVV-stemmer, die uh, eigenlijk PVV-stemmer... ...om die geen enkel vertrouwen heeft in die andere partijen. Ja. D66 is uh, veel te veel pro-Europa. Daar kan ik ja, uren over doorgaan. PvdA die heeft gewoon te veel uh, rotte appels in de gelederen. En zo kun je elke partij eigenlijk wel doorschuiven ...van wat zij in het verleden allemaal hebben beloofd... ...en niks van hebben waargemaakt. Ja, dat speelt ook mee... Dat, dat verwijt je dus de concurrentie dat zij zichzelf eigenlijk min of meer. Uh, ja. Uh... Ze hebben geen zuiverend vermogen. Precies. Iemand die helemaal in de kop gaat, die, die wordt ingedekt, wordt beschermd, wordt geholpen. En ik heb zoiets van: waarom zou ik stemmen op een partij die zelf niet. Uh, ja. de fatsoensnormen heeft ja. om iemand die overigens gaat dus te rooieren uit de partij? Nee, Wouter, wat ga je stemmen dan? Uh, partij van de Dieren. Kijk, dat is weer, die gaan de andere kant op. Nou, die, die spreken wij volgende week. Nou, niet helemaal de andere kant op. Oh. Als je de hele standpunten gaat kijken aangaande. Uh, Dieren. Dierenwelzijn. Ja. Ook, ook qua Europa. Nou, dan zitten ze eigenlijk op heel erg heel erg goede lijn van de PVV en van de SP. Ja, dat, dat, daar, daar, daar, daar zit een link. Zeker, zeker. Oké, okay, Wouter, bedankt tot zover. 0800-1121. U doet mee. wil dus slaagt doordat de rest faalt. Eerst Koffie zegt, PVV stem is onmacht. Blog gewoon je gedachten over politiek zoals ondergetekende. En stem helemaal niet, is dus het advies. Henois Farisen zegt, de sociale PVV's, de ouderen bijvoorbeeld... zullen net zo makkelijk naar de SP switchen. De Islam-issue is ook door anderen overgenomen. Overigens opvallend was het dat Chris Albers vandaag zei... Nee, dat het, het is landthema. Heel erg weinig wordt beleefd door de huidige PVV-stemmer. Dat is natuurlijk een topic van je welste van, van oorsprong door Wilders ingebracht. Maar het wordt steeds minder als een reden gezien om PVV te stemmen. Waarom stemt men dan PVV? U kunt mij ook het antwoord geven. Uh, Ralf Margadant, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, waarom een PVV stemt. Ik denk inderdaad door het anti-Europa gevoel... Wat, wat, wat er overigens bij mij ook is. Maar ik zal op mijn leven geen PVV stemmen. Zeker niet omdat ik het helemaal niet eens ben... met dat Wilders zo slimmer ik is. Want als hij zo slim was geweest... had hij dit kabinet niet laten vallen. Dan ja. hij, hij, die machtspositie die hij daarin had... die, die krijgt hij niet meer terug. En dat is zijn eigen schuld. En ik, ik, vind het, ik neem het hem diep kwalijk... dat hij dit kabinet heeft laten vallen. Dat is, dat ja. is, dat is mijn standpunt hierover. Kijk... Die, die, die, die, die wilders, die, die, die, het, is, het is krankzinnig dat zo'n man zich niet vrij in Nederland kan bewegen. Dat geeft dus al aan dat het thema van intolerantie, want daar gaat het dus om in dit geval, dat dat hier veel, veel te ver binnengedrongen is. Ja. Daar, hoor, daar hoor ik veel te weinig mensen over. Het is toch krankzinnig dat iemand zo bewaakt door het leven moet, dat in een land als Nederland... Ja. Dat, daar moet eens wat meer de nadruk op gelegd worden. Dat, dat, maar voor de rest... Ja, ik denk ook zo'n PVV. die... Ik zie niet in wat die hier meer... We zitten al met een versnippering. Veel te veel partijen. Dat remt. Daar krijg je straks op 12 september ook de rekening van. Wat, wat ga je krijgen? En dan, en dan het verstand van de gemiddelde... SP-stemmen, daar, daar twijfel ik ook heven gaan. Wie gaat er in godsnaam maar, op een communistische groepering hier? Ja goed, hier? het is een man waar, je ook, ook, waar, waar veel mensen je thuis bij voelen... En, en ook om andere redenen overigens. En dat is natuurlijk ook vanuit de oppositie. Die partij heeft nog nooit regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Dus die kan, die kan veel potjes breken bij veel mensen. Hè? Waarom? Ja, maar dan kun ja. Dan ken je toch de achtergronden niet van, van nee, deze partij. ze zijn dus van ver gekomen. Uit de, ja, ja. uit de communistische gelederen. Ja, ja. En dat, dat, dat hebben ze nog steeds in hun hele basis. Zit ja, dat ja. nog allemaal. Oké, okay, Ralf, we het even bij. Want we gaan door naar André Kraul. Die is aan de lijn. Eh, goedenavond, André Kraul. Goedenavond. dag je bent politicoloog en uh, komt morgen met het kieskompas uh, de nieuwe, of zeg maar een alternatieve stemwijze. Dat klopt, hè, morgen uh, wordt die, uh, gaat die uh, ja, on-air. De, de betere stemwijze, zeg wel. De altijd. betere stemwijze.nl, <laughs> hartstikke goed. Nee, je bent politicoloog aan de VU Amsterdam en je hebt ook onderzoek gedaan naar Wilders. Uh, jij toen in 2008 en bleek dat 40% van alle media-aandacht voor rekening van Geert Wilders kwam. Dat, dat is ja, nogal wat. Ja. Ja, 2008 was natuurlijk ook wel de periode waarin fitna en zo ja. aangekondigd werd. En wanneer, toen ontstond ook een internationale hype. Dus het is ook wel het hoogtepunt, maar wij vonden het ook een interessant moment. En inderdaad, dat is echt uniek. Ik ken ook geen enkel nationaal of internationaal onderzoek... dat één politicus zoveel media-aandacht uh, uh, liet, uh, liet hebben. Dat ja. is echt ongelooflijk ongekend. En Moet je je voorstellen dat... Dat, uh, dat van elke tien artikelen in de krant er vier over wilders gaan. Dat is natuurlijk absurd. Dat is ongelooflijk. Het is wel iets minder ja. geworden, maar niet zo... Ja. heel veel minder misschien. Maar het is flink minder geworden, hoor. Oh. Het is flink gedaald. Uh, dat is dus ook veel minder relevant geworden voor het politieke stelsel. En zeker nu, hij natuurlijk een eind heeft gemaakt aan dit kabinet... en de kans zeer klein is dat hij nog uh, in een kabinet of een rol speelt... bij kabinetsformatie, ja. zal hij veel minder aandacht krijgen... Ook is het zo dat zeg maar, de, de onderwerpen waar Wilders natuurlijk groot op is geworden... immigratie, integratie, islam... dat die een veel minder grote rol spelen... Uh, ja. en dat nu de economische crisis ja, veel dat belangrijker ja. wordt. Dus hey, en André, hoe beoordeel jij eigenlijk het boek van Chris Alberts... en vooral de bevinding dat de PVV-stemmer zoveel gematigder is dan, dan Wilders zelf? Uh, val, valt je dat op? Of, of, of waar wist je dat al? Uh, nee, dat wisten we al. Want je, bij, bij het kies kun je dat ook zien... Uh, dat mensen op heel veel standpunten veel gematigder is dan Wilders zelf... Overigens weet Wilders dat zelf ook, want ja. hij, hij had in 2006, de eerste keer dat hij meedeed... toch een heel extreem programma, een heel rechtsprogramma. Hij heeft gezien dat zijn kiezers veel gematelder zijn, zeker op de economie... en is toen ook 2010 ook hartstikke naar het midden opgeschoven op een heleboel economische standpunten. Dus Wilders zelf wist ook heel goed al tussen uh, uh, 2006 en 2010 dat zijn kiezers veel gematigder zijn dan hij zelf en hij ja. heeft zich daaraan aangepast. Juist. En, en verwacht jij, wat verwacht jij eigenlijk zelf uh, qua aantal zetels uh, voor Wilders? Hij staat nu op uh, 24, heeft hij in de Kamer, uh, daalt naar 18 in de peilingen zo'n beetje of lager nog. Ja, dat... hij zal minder krijgen. En je moet bedenken dat ongeveer een derde van de kiezers van Wilders... dat zijn mensen die niet regelmatig gaan stemmen, of beter gezegd die regelmatig thuisblijven... die worden gemotiveerd door een kandidaat waarvan ze denken... nou, dit is iets heel bijzonders, nu ga ik stemmen. Maar dat hebben ze nu twee keer gedaan. Hij heeft nu het kabinet laten vallen, dus die mensen denken... ja, ja, moet nou nog een keer, een derde keer, we gaan er nog iets uithalen. Ja. Dus hij zal erg moeite hebben om zijn, zeg maar, zijn meest enthousiaste deel van de achterbouw... Ja, ja. nog te motiveren. Wordt, op nog, een te lastiger. Wordt nog een lastige. Ja. Oké, okay, André Kouw, we gaan even wat bellers erbij pakken. Misschien kan je daar straks nog even op, op reageren. U, u hoort Zeker. ons praten over de PVV. Mijn stelling is wilde slaagt doordat de rest faalt. U mag uw reactie geven op 0800 1121. Tony Bosveld doet dat. Goedenavond, Tony. ja. Goedenavond. Uh, ik, mijn, ik heb het idee dat het een beetje het, boe-, het oude koekoek effect is. Mensen zijn ontevreden met uh, de partijen die zich uh, eigenlijk niet uitspreken voor het een of het ander. En ik denk dus echt dat Wilders een soort boerkoekoek partij aan het worden is. Ja, daar is je niet, niet zo heel goed mee afgelopen met Boerkoekoek, dacht ik. Nee, daarom, dat bedoel ik. Dus ja, ja. Ik, uh, ik zal zelf niet, uh, niet op meneer Wilders stemmen, maar. Uh, ik begrijp wel dat het, uh, dat het een hele hoop zetels kan gaan opleveren. Ja. Omdat de mensen gewoon hun onvrede... Moeten uh, kanaliseren. Nou ja, ...kenbaar en, willen maken. Ja, hè? Dat doen ze ook. Tony, bedankt voor het inbellen. Uh, Annemarie Hummels, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik, ik kan het niet eens zijn met de stelling. Ik denk dat Wilders heel voortreffelijk de angst van heel veel Nederlanders heeft bespeeld waarbij hij zijn eigen persoon het als voorbeeld gesteld heeft omdat hij kon waarmaken dat hij bedreigd werd door radicaal denkende religieuze islamieten. Mm -hmm. Maar dat spelletje dat kan hij niet meer volhouden, want ja onze premier die tuft gewoon rustig op zijn fietsje door de laag en die heeft een heleboel van de standpunten nou, van Wilders gewoon uh, mee in toch niet echt, hè? He? Het missionaire kabinet in de praktijk gebracht. Toch niet dus echt? U het verhaal kunt, u kunt... kan hij niet meer volhouden. En nu heeft hij een nieuw uh, project van angst gevonden. Mm -hmm. En dat, uh, dat spitst hij dan toe op Europa. En ik denk dat heel veel wilde uh, stemmers nu over zullen lopen naar de SP. Maar dat nou, een... gebeurt niet zo heel veel eigenlijk, hè, Annemarie Hummels? Want het, er gaat al wat naar de SP. Maar het merendeel van, van Roemer komt toch, bij, bij, dacht ik, bij de PvdA en, en, en GroenLinks uh, vandaan. Um, dus de, de Wilders blijft nog... Ja, maar ik denk dat de PvdA en de CDA en de VVD... een groot probleem heeft om aan de Nederlandse kiezer duidelijk te ja. maken... dat onze verzorgingsstaat ernstig uh, aan slijtage onderhevig is. En dat, dat spelletje heeft ook Wilders willen spelen... maar hij heeft op geen enkele manier in het huidige kabinet... in zijn doch, rol hmm. die hem veel macht gehad... Er... heeft hij waar kunnen maken niet, niet, dat niet hij ja. die verzorgingsstaat uh, ten behoeve... Van mensen die dus niet naar hun 65 willen werken. Okay. En de gezondheidszorg die is volop in discussie op dit moment. Dat heeft dat op geen enkele manier. En niet, niet gelukt. Mevrouw Helmers, ik zet even een punt, want we zijn nog meer bellen. En we zijn alweer zo aan het einde, einde van de show. Uh, Joke Weijers, goedenavond. Wil de slaag doordat de rest faalt? Joke Weijers? Ja, ik, ik, ik, ik snap jou echt niet hoor. Nee, Met deze stelling. Dat ik, ik, ja, ik, ik had je inderdaad... <laughs> ik had je hoger ingezet. <laughs> en waarom ja, snap je de stelling het, niet? Ik vind het heel erg. Ik vind het heel erg. Nou, ja. wat ik net zei uh, tegen... Een medewerker van je. Ik vind gewoon zo'n complete stemmingmakerij. Zo van nou, uh, waar de rest faalt. Ja, dat denk ik. Waar ik ben nee, het niet over. Nou, dat de, dat de mensen. Nee, maar, nou, ik vraag jou nu iets terug. Waarom denk je dat Chris Albert schrijft dat mensen tegen hem zeggen: we willen op wilde stemmen? Want de rest, daar, daar, daar, daar kunnen we niet terecht. Hè? Ze moeten hun stem kwijt. Dat doen ze bij wilde. Ja, terwijl ze niet altijd met hem eens zijn. Die hele, die hele PVV, dat, dat, dat, dat zit vol met. met Boeven en kleerkasten ja, nee, enzovoort. Dat is toch en, en niet de reden? Jij ja. dit soort... Dit soort ja, uh, ik denk inderdaad ja, je ook ik denk dat je ook wat moeite hebt om de stelling te begrijpen. helaas, want ik denk dat die vrij helder is. Uh, André Krouwel, nog een reactie uh, ten beste? Aan het eind, André? <laughs> nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen hele slechte. Het is een hele goede. Ik baas van ook een boek en een onderzoek. Uh, dus ik denk dat het heel goed is om dit soort dingen ook af te vragen. Kijk... We hebben hier te maken met een heel belangrijk fenomeen in Nederland. En, en eigenlijk, een man zelf die een partij opricht uit niet... Ja. En zo belangrijk wordt voor de Nederlandse, zelfs internationale politiek. Het is logisch dat we ons daar druk over maken, ons afvragen wat in het Nederland aan de hand is. In kalen, wat het mevrouw net zei ...en het totaal verdwijnen van ja. de twee grote partijen... ...CDA en Partij van ...waar we voorheen 104 zepels in de Kamer voor hadden. Ja? Het is nogal wat. Het is, is, het is nogal het wat heet. aan de hand. Ja. Andere Krauwel. We, dus. we moeten een punt achter, achter, ook achter jouw bijdrage zetten. Zeer bedankt André Krouwel van de VU en uh, politicoloog. Wij, wij stoppen ermee. We gaan volgende week uitgebreid verder met andere politieke partijen dan de PVV. Straks is WNL terug op Nederland 3 op tv dus... ...met uh, half acht live gepresenteerd door Merel Westek. Daarin ook Chris Albers met dat boek. Ankie van Gunst... Van van de, vanuit de Olympische Spelen. Linda de Mol zit er, Basje en Adriaan en Emil Roemer... voert campagne en deel tomatenijsjes uit. Dus zometeen om half acht op Nederland 3. En op deze zender gaat nu Kunststof verder. Daarin historicus Hans Goedkoop, die u zeker kent... namelijk van het televisieprogramma Andere Tijden. Morgenavond zijn wij terug met Avondspits van WNL hier op Radio 1... met een nieuw geluid, een nieuwe mening over de stelling van de dag. Wij gaan u hopelijk spreken dan en ook via Twitter zien. Een heel fijne avond en graag tot morgen.